4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De drie Nederlandse militairen die in Libië gevangen werden gehouden... zijn vrij. Ze zijn in een Grieks vliegtuig vertrokken vanaf het vliegveld van Tripoli... heeft het ministerie van Defensie bevestigd. Het toestel vliegt nu naar Griekenland. De drie komen later vandaag aan in Nederland. Hoe laat is nog niet bekend. Volgens het ministerie zijn de drie niet gemarteld en zijn ze ongedeerd. Minister Hillen van Defensie noemt het prachtig nieuws dat de militairen vrij zijn... Hij feliciteerde de drie militairen en hun familie. Hele bedankte het ministerie van Buitenlandse Zaken... voor de hulp bij de onderhandelingen. En de Nederlandse bevolking bedankte hij voor de steunbetuigingen. De drie Nederlandse militairen werden twaalf dagen geleden... bij de Libische stad Sirte opgepakt... door aanhangers van de Libische leider Gaddafi... toen ze met een helikopter probeerden twee mensen te evacueren. Een zoon van Gaddafi kondigde de vrijlating... van de drie Nederlanders gisteravond aan... Hij voegde daaraan toe dat Libië de Nederlandse legerhelikopter houdt. In het oosten van Saoedi-Arabië heeft de politie geschoten op een groep demonstranten. Zo'n 200 betogers eisten dat er politieke hervormingen komen. Volgens ooggetuigen raakten een paar mensen gewond. Via internet is opgeroepen om later vandaag na het vrijdaggebed weer de straat op te gaan. De Saoedische regering heeft afgelopen weekend een demonstratieverbod ingesteld om een volksopstand te voorkomen. De politie heeft in het noorden van Frankrijk vier leden opgepakt van de ETA. Volgens Spaanse media is onder hen de militaire leider... van de Baschische terreurbeweging. De Franse politie nam ook wapens in beslag. De aangehouden leider, Alejandro Ariola zou sinds 2008 de militaire leider van de ETA zijn. Hij is de opvolger van Javier Lopez Peña... die bijna drie jaar geleden werd aangehouden. In januari kondigde de terreurbeweging een wapenstilstand aan. De Spaanse regering wees die af en eist dat de ETA alle wapens inlevert en zichzelf opheft. Het weer, opklaring in het noorden, bewolking en wat regen in het zuidoosten. Overdag droog en zonnige periode en dan wordt het 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster als de jong De wachtkamer zit nog vol, maar er is nog ruimte voor mensen met nieuwe vragen. En die zijn van harte welkom via 0800 1121. En de chat doet het in ieder geval bij mij in de studio weer. Dat betekent dat je mee kunt praten met dit programma via internet... als je even gaat naar www.nachtzuster.net. En dan klik je de chat aan en dan ben je daar van harte welkom. Uh, verder kun je altijd even mailen als je daar interesse in hebt... naar nachtzusterapenstaatjeomroepmax.nl. En kun je twitteren naar www.twitter.com... slash nachtzuster of apenstaartje nachtzuster. Wat een mogelijkheden om uh, de nachtzuster te bereiken. Maar de beste manier is om te bellen. 0800-1121. En je kunt uh, nog bellen over de vraag van Marijke. Hoe maken mensen waterpijptabak? Dus tabak voor in de waterpijp. Hoe wordt dat gemaakt? 0800-1121. Henk wil weten waarom elektriciteitsmasten soms boven de grond en soms onder de grond liggen. Nou, of niet de masten, maar de uh, kabels. Als je daar nog iets over wilt zeggen, kun je ook bellen. En uh, eens even kijken, dat zijn volgens mij de vragen die ik nu nog open heb staan. Ja, Rob wil nog graag weten waarom de ene uh, mens een bepaalde muzieksoort beleeft als heel prettig... en de andere mens een bepaalde muzieksoort niet aan kan horen. Als je daar nog iets over kunt vertellen, behalve het is een kwestie van smaak... bel dan ook naar 0800 1121. En uh, ja, volgens mij hoeven we het niet meer te hebben over de verwarming van Rob. Die vraag is inmiddels beantwoord door verschillende mensen. Had van Buster Poindexter was dat. En uh, dat was naar aanleiding van het hele verhaal. Maar nu weer andere onderwerpen via 0800 1121. Um, Maarten is er nog, hè? Jazeker. Ja, want we hadden een heel gesprek over van alles en nog wat. Maar toen zei jij vlak voor het nieuws nog even... ik heb ook nog een vraag, nou en daar zijn we voor. En ja. iets, iets met hoogwater en toen... Nou, want er is namelijk in Nederland een pagina teletest met uh, waterstanden. Dat dus is 700, nou, ik weet niet precies. Maar in Nederland, we hebben de rivier de Rijn, dan uh, is het NAP, is het nulpunt. Dus geloof ik het gemiddelde van een aantal vloedstanden in Amsterdam of ergens in de Noordzee, denk ik. Ik weet het niet precies. En, maar er wordt alles daar ten, ten opzichte van afgemeten. Dus is bij lowbit. nou, je ziet staan 8,60 meter. Ja. Dus, uh, dat wil zeggen, de vagul is minder diepte, 8,60 meter, 60, maar gewoon uh, een eindje verder dan Lobit is het bijvoorbeeld uh, 8 meter en weer een eindje verder, 57, enzovoort. enzovoort tot. En bij Rotterdam in de buurt is het 0. Maar in Duitsland, ik kijk, de ARD is het pagina 192, hij heet Pegelstende, met een P. Ja. Daar hebben ze een ander systeem, want er staat, nou, uh, op nou, bepaalde plaats het 181. Nou, ik denk dat het 1,81 meter 81 is, maar dat is een beetje weinig voor een schip, want... Nou ja, de meeste binnenvaartschepen liggen 52 tot 3 meter diep. En, maar dan is het geen aflopende reeks, maar dan is bijvoorbeeld bij Emmerich... de laatste plaats voor Lobit is het 178, dus 1,78 meter. Maar die plaats ervoor is het 2,27 meter. Dus ik heb het idee dat het systeem daar anders werkt. Maar snap je? Ja, dat snap ik. maar dus het is geen, geen aflopende reeks. En dat gaat dus ineens van 1,78 meter in Emmerich naar 8,60 meter in Lobit. Dus, dus er zit ergens. Dus, dus bij de Nederlandse grens is er een sprong in het systeem. Dus ik denk dat dat iets van de, de minimale diepte van de vaargeul is. Maar... <laughs> maar er zit ergens is er wat water kwijt. Ja, nou, nou, dat is een ander systeem. Ik denk dat ze gewoon de diepte van de vaargeul meten. Als iemand die meten. Vaart, daar verstand van heeft, dan. Uh... Oh, je moet me even helpen hoe ik deze vraag straks in één zin samen kan vatten. Nou, hoe het systeem in Duitsland werkt om de waterhoogte op teleteksten weer te geven. Systeem. En waarom ze niet een aflopend systeem hebben naar zee toe, zoals wij. Duitsland om waterstanden aan te geven. Ja, want ik moet het straks weer vertalen. Ik hoop dat er wel mensen zijn die net als jij... Ja. Uh, teletekst, de waterstanden in Duitsland zitten te checken. Nou, nou vast... maar mensen die een schip hebben en daar regelmatig heen varen, ja, ik woon natuurlijk. ook in een stad dat een sluis is, die, die kijken, dat, kijken dat op de teletekst af, dus die weten dat wel. Ja, uh, ja, ja, ja, ja. Dus die moeten wel kijken, want anders loopt het schip vast namelijk. Ja. Dus als ze te veel lading meenemen, dan, uh, dan kan hij er echt niet langs als het laag water is. Maar dus, dat is bij jou niet het geval, en toch zit je te kijken. Ja, nou, omdat ik vroeger bij de benedenrijn woonde, dan kon je het heel mooi zien vanaf de Waringse en dan en als het dus eerst in Duitsland dus uh, heel laag verhoging is... dan weet je dat het een dag later ook in Nederland uh, zo omhoog gaat. Hè? Dus dat is, dat is een, zo werkt dat een beetje. Ja, ja, ja. ja. Oh, daar ga ik ook eens op letten. Nou, ik ga mijn best doen, Maarten. Uh, dank je. De waterstanden. En, en, en, en nog even, nee. ik, ik zei net iets over verwarming. Maar uh, als iemand dan nog weet hoe, hoe dat op internet heet, oh, ja. die referentietabelletjes, dan kan oh, ja. ik me aanbevolen. Want... Referentie, oh. Mijn, mijn ervaring is dat als ik op internet ga zoeken, dan kom ik een heleboel dingen tegen die ik niet wil weten. En dat ik <laughs> wel wil weten dat... Ja, Google is ook een vak, hè? Ja, zeker. Ja. Um, even kijken, dan. De referentietabellen voor verwarming. Nou, ik ben ja, benieuwd. Of, zoiets, of, of dat er überhaupt nog is. Het zou kunnen zijn dat afgeschaft is, maar dat was ja. erg handig. Dat ja. Ook, uh... nou ja, dat is inderdaad ook voor onze Rob heel handig, ja. die dat graag uh, precies wil weten. Ik, uh, ik doe mijn best voor je Maarten. Ja, dank je. Oké, okay, jij ja, bedankt. 0800-1121 als je een van de vragen van Maarten wil beantwoorden of zelf een vraag wilt stellen in dit programma. Um, eens even kijken. Hallo Bert. Ja, goedemorgen. goeiemorgen. Hallo. Ja. ja, mijn vraag is eigenlijk waarom... Uh, ja, ik vind jouw programma heel erg goed, want ik rijd ook meestal s'nachts. Ik zit op, uh, op de vrachtwagen, zeg maar. Ja. En uh, zodra ik Nederland in kom, s nachts, zet ik hem uh, aan. En dan, uh, ja, ik, mijn vraag is eigenlijk waarom er geen uh, nachtuitzendingen uh, zijn... Voor uh, chauffeurs. En nachtuitzendingen waar? Op deze radio. Er zijn dus wel uh, overdags, zijn er in de morgen zijn er wel, uh, is er wel een uitzending. Speciaal voor uh, chauffeurs? Uh, ja. Ja, omdat jullie gewoon allemaal naar mij moeten luisteren. Ja, dat doe ik toch? En jij, jij zegt tegen, tegen, tegen de luisteraars, nou ja, nieuwe vragen, dus ik kom met een nieuwe vraag. Ja, nee, maar, ja, maar, ja, maar ik geef je meteen het antwoord. Ja, oké, okay, maar kijk, niet, iedereen luistert, uh, ja, niet iedereen luistert naar jouw programma. Dat zijn de meeste mensen wel natuurlijk, omdat ze of niet kunnen slapen of jouw programma leuk vinden. Ik vind jouw programma bijzonder uh, goed. Dus, maar het gaat erom, waarom er niet wel overdag, maar niet s'nachts. Want s'nachts eh, rijden ook heel hoop, eh, is er een heel hoop zacht eh, door Nederland heen. Ja, ja, nee, dat snap ik. Maar ja, we kunnen toch niet speciaal uitzendingen voor vrachtwagenchauffeurs maken nee, en nee, speciaal dat dat voor... Het is yeah. maar een half uurtje of een uurtje. Ja, <laughs> het hoeft ook niet, al is het maar een half uurtje. Nee, maar dan moeten we ook speciaal uitzendingen voor bakkers maken. En ook speciaal uitzendingen maken voor mensen die krantwijken lopen. En ook speciale uitzendingen maken voor nachtzusters. Ja, dat is, dat is wel zo. Dus wij dachten, wij bij Radio 1, we maken gewoon één programma voor iedereen wat iedereen leuk vindt. Ja, ik vind het ook hartstikke leuk. Ja. Ja. Dus, euh, ja, maar ja, ga ik... Misschien wel een gekke vraag voor mij, maar... Nee. Het, het, het, het, het al, al, ja, maar dat loopt misschien al maanden door mijn hoofd aan die vraag. Ja. Want overdag is er wel, maar uh, uitzending speciaal voor chauffeurs, weet je wel. Uh, dat is op de Wereldomroep. Oh. En, en s'nachts helemaal niks. Ja, maar... Daar, ja. Een praatprogramma is dus dit. Het is ja. is ook hartstikke leuk. Ja. Nee, maar ik denk, ik denk dat het gewoon niet uit kan, Bert. Aha. Als je, als je ook s'nachts nog allemaal mensen in moet gaan huren... om specifieke programma's te maken... Nou, dat kun jij toch ook. Ja, ik, ik wil het er wel bij doen... maar dan wil ik wel graag zeg maar, daar een klein salaris tegenover hebben staan. Dus dat kost het toch weer extra geld. En ik zit hier niet alleen... want er zit hier nog iemand de telefoon aan te nemen... en er zit hier nog iemand de knopjes te bedienen... Dus ja. er zijn, en er zit iemand van de beveiliging en de verwarming moeten aan. En er de, de, moet, uh, moet, uh, moet een kopje tegeschonken worden. Dus dat kost allemaal geld in de publieke omroep. Ik zal ja, zo ja. duur. Ja, ik begrijp het allemaal wel. Ik begrijp het allemaal. Ja. Maar je hoort nou net, nou, nou, dus als ik de dus speld uit de vrachtwagen, zit je trouwens gewoon handsfree, hoor. Dus. Oh, gelukkig. Ja. <laughs> en, uh, ja, ik hoor helemaal geen chauffeurs of zo, weet je wel. Nou ja, nee, dat is niet waar. Er zitten hier zo vaak chauffeurs. Nou, ik luister, nou, ik luister zeker wel. Zal ik zo ja, even een meestal... blokje? Ik ga, nou, ik ga nu gewoon voor jou chauffeursradio maken, Bert. <laughs> dat doen we gewoon. Ja, we doen ja, ik... ik doe nu een plaatje. En dan doe ik alle chauffeurs die tijdens dat plaatje bellen, allemaal achter elkaar. Oké, okay, lastig. Bedankt. Dus we moeten alle chauffeurs... We moeten nu gaan bellen naar 0800-1121. Doen we een speciaal nou, blokje vrachtwagenchauffeursradio voor jou. Nou, dat doe ik ze allemaal op hier, hoor. Ja? Ja, hier vandaag doe ik ze allemaal op. Ja, we nemen ze nu drie minuten om te bellen naar 0800-1121. Doen we allemaal... En dan moeten alle chauffeurs moeten vertellen wat ze vervoeren als ze dat willen. Want sommigen vinden dat link. Maar als ze dat willen moeten ze vertellen wat ze vervoeren. En even de groetjes aan Bert doen. Ja, ja, dat is ook leuk. Ja, we doen een blokje Bert Radio, ja? Oké, okay, hartstikke bedankt. Ja, oké, okay, dus 0801121. Draai nu plaatje straks voor jou, Bert Radio op radio 1. Hartstikke bedankt. Wat vervoer je, Bert? Ik voel luchtvracht. Lucht, dat, dat is raar. Ja, dat is zeker raar, hè? Dat vind ik raar. Ja, het gaat meer, ja, nee, maar het gaat meer over de weg dan over de, door de lucht. Nee, het, nee, nee, nee, nee Ja, Bert. ja, ja, ja, ja. Nee, dan moet ik die denk, gekker worden. Nou, ik doe dit, dit al twintig jaar, ja. dit werk. Ja. Ik ben al veertig jaar chauffeur. Dus ik weet thuis waar ik de klappen van de zweet. En uh, dat gaat inderdaad meer door de, over de weg als door de lucht. Dus jij vervoert luchtvracht. En, ja. en als je geen luchtvracht vervoert, dan vervoer je watervracht. Nee, nee, nee. Ik vervoer 90% luchtvracht. Scheepsvracht. 90%. Nou, wat een toestand. Ik, ik ja. ben helemaal. En, en waar vervoer... dan vervoer je het, hoop ik toch wel? Naar Schiphol of uh, Vliegveld Eindhoven of uh, weet ik veel. Ja, nou ja, ik kom nu uit, uh, uit Getking. Dat legt ballonnen. Ja. Nou, en rijden, ik rijd door heel Europa heen. om de luchtvracht te brengen en te halen. Nou, vind je, vind je het zelf niet raar? Nee. Kijk, oh, <laughs> als jij bij de vliegtuig naar, uh, ga je maar een vliegtuig naar Londen vliegt. Ja. En dat vliegtuig dat uh, vervoert. Uh, vanuit de. Uh, uh, luchtvracht die naar Amsterdam wordt. dan lost hij dat daar. Ja. En dan gaat per auto. ...naar Schiphol, ja. of naar Eindhoven, of naar Luik, of naar Brussel. Ja, precies. Maar ik heb is... niet alle vliegtuigen die uh, landen op, uh, op, het, op de plek waar, uh, waar de luchtkracht moet zijn. Nee, nee, dat snap ik. Het moet Van het vliegveld moet het natuurlijk wel ergens naartoe vervoerd worden. Maar ja, het zal ja, toch niet... zo. Het is dus, uh, ja. zeg maar, uh, 99 met elkaar Oh ja. Dus voor de duidelijkheid is niet dat je lucht vervoert... Nee, nee, nee. nee maar, dat ik, de vracht uit de vliegtuig komen ja. wij de luchtvracht. Oké. Okay. Nou, he, ik, he, dan ga ik nu dat plaatje draaien en dan hierna. Alle truckers die bellen naar 0800 1121 bert Radio, blijf luisteren. Dankjewel hoor. Nou, veel plezier vast Bert. Ja, dankjewel. Oké, okay, dag. dag. Ja, he, een, stukje, een stukje muziek over radio. En daarna iedere trucker die maar wil. 0800 1121. Dit zijn de Dat is een mooi liedje voor op de radio vooral. En het heet dan ook Radio. A step and... dat en Radio en je luistert naar Radio Bert op Radio 1. Dit is een uh, speciaal blokje voor Bert, de vrachtwagenchauffeur... en alle vrachtwagenchauffeurs van Nederland. Als je uh, nu als vrachtwagenchauffeur luistert... en je wilt meewerken aan het blokje vrachtwagenchauffeurs op Radio 1... moet je nu bellen naar 0800-1121. Jan, goedenacht. Ja, goedemorgen. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Rij je lekker? Ja, ja zeker. Waar ga je naartoe? Ik ga naar uh, Ammer. Anne, ja, dat is bij, um, kijk hè, bij uh, of Anlo, Anne, Anlo bij. Uh, oh. Assen in de buurt. Oh daar, oh je gaat. <laughs> je, maar je moet wel even zeker weten of je naar nou Anne of Anlo moet, hè, dat je ja, niet dat het is, verkeerde nou, in je top Ja, dat is. Oh, okay. Anne, Anlo, zeg maar. Het is, het is uh, je gaat er, ja, dat is echt strak tegen elkaar aan, ja. Dus en daar ja. moet ik zijn. Nou, dat is en wat vervoer je, Jan? <laughs> ja, mes. <laughs> ja, het moet ook vervoerd worden, ja. Ja, dat moet, ja, ja, ja. Ja, dat moet uh, ja, zo nu en dan. Dat, en dan moet, ja. dat moet ook van de koeien naar de plantjes. Ja, zo is het maar net. Ja. Nou, En um, uh, vind jij ook dat er een radio speciaal voor vrachtwagenchauffeurs moet komen in de nacht? Nou ja, weet je, het is, uh, ik luister wel heel vaak radio in. Ja. En dat vind ik eigenlijk zo goed. En, uh, ja, volgens mij is het er zat. Ik, ik denk dat er wel programma's zijn die daar ook aandacht aan besteden, denk ik. Maar ja, net wat ik zeg. Het ik, ik, ik, ik, ik, verbaasde mij een beetje, want volgens mij is er al best wel wat. Uh, voor Vrachtwaar, ja, voor Speciaal. Ja, er zijn wel wat programma's die er aandacht aan besteden. Dat weet ik sowieso. En uh, ik denk dat hij meer bedoelt praatprogramma's, had ik het idee. Ja. Voor, de, voor in de nacht, denk ik hoor. Ja, ja, ja. Nee, maar ik, weet je ik, waar je zo kon bellen, zoals dit zeg maar? Hij bedoelt, denk ik meer van ja, een keer. Uh, zoals, ja, waarom dit niet meer is, zeg maar? Ja, ja, ja. En, nou, ja, nee, en nee, alleen we, op vrijdag dan misschien. Nee, maar volgens mij bedoelt hij echt uh, de programma's van de Wereldomroep, die soms uh, specifiek op uh, mensen op de weg gericht zijn, ja. dat dat ook s'nachts meer zou moeten zijn. En dat begrijp ik ook wel, want ik merk ook wel als ik dit nachtprogramma maak dat er heel veel mensen op de weg zitten. Ja. Die, uh, die, uh, uh, uh, die s'nachts van dit soort programma's gebruik maken. Dus dat het ook wel logisch is dat als je dan een programma maakt. dat gericht is op mensen die onderweg zijn. op uh, de vrachtwagenchauffeurs. dat dat s'nachts ook wel een heel logisch moment daarvoor is. Ja, ja, ja. maar Ja, dat, uh, dat is ook wel al zo. Alleen. Ja. Misschien wel. Ik weet niet. Yeah, ik heb een probleem, maar ik rij nooit de hele nacht. Dus misschien, hij rijdt misschien alleen maar s'nachts. En dan duurt het misschien ook wel langer. Ja, ik weet niet. Ik heb er nooit zo moeite mee. Ik zet hem altijd meestal op radio in en ik luister wel. En ik zit het wel prima. Maar ja, goed. Dat daar behoefte aan is om vol vrachtwagenchauffeurs. Ja, nou ja. Ik weet ik niet. Ik vond het wel gezellig dat je er even was. Oké, dankjewel. Hou je het een beetje vol? Hoe laat ben je klaar? Nou, tot kan eens vanavond worden, denk ik. Nee, dat mag ja, niet. Je moet wel denk. rusten tussendoor. Ja, dat weet ik wel. Maar het is een heel druk op het moment. En um, ja, ik, wat ik zeggen, het, uh, het is al wel een uurtje of, ik denk zelf een uurtje of zes, zeven denk ik. Oké. Okay, nou, dan wens ik, je, wens ik je, heel veel sterkte. Ja, nou, één Oké. Okay. Dankjewel hè? <laughs> Oké, okay. dag. Okay, en van Jan de vrachtwagenchauffeur. Nou, Jan de vrachtwagenchauffeur. Dag, Jan. Goedendag. Goedendag. Hallo. Waar ben je? Ik uh, rij je momenteel in Uskut. Dan vraagt je van vraag af Uskut? Uskut. oh, dat is bij Groningen. Ja. ja. Ja. Helemaal goed. Het is een is goed. En waar kom je vandaan? Ik kom, hoe, uh, oh, waar kom ik vandaan? Ik kom uit Noord-Volderzeil, daar ben ik gestapt vannacht van Quaardoverijaf uh, en ik uh, naar richting en dan naar de Leek en dan ben ik dus door de provincie heen gegaan. Nou ja, dat uh, dan wordt er in ieder geval hard gewerkt uh, ter hoogte van. de Ja, dat moet, dat moet wel. Ik denk ja. dat de krant rondkomt. Ja, dus, dus jij rijdt met een vrachtwagen met krantenpost. Ja. Ik oh, dus de bezorgers al de kranten krijgen. Nou, maar dat is belangrijk. Ja, dacht ik. Ja. En wat met gebeurt? Nieuws, hè? Maar wat gebeurt er nou, Jan, als jij ziek bent? Ja, dan heb ik echt wel een probleem. Ik mag niet ziek worden. Nee, hè? Nee, echt niet. Nou, Dan heb jij niet een probleem, maar dan hebben al die krantenlezers een probleem. Ja, dat weet ik. Dus ik, ik zorg ook een beetje dat ik uit de buurt blijf van grote mensenmassa. Mentenma <laughs> je maakt wel een grapje nu, hè? Nou, nee. Echt niet. Echt? Denk je daarover na? Ja, daar denk ik over na, ja. Oh, maar vind... Dus jij denkt nooit... Als... als uh... Uh, als iemand tegen jou zegt, zeg, Jan, ga je vanavond mee naar het theater? zeg je, nee, ik nou, blijf even uit de nou, buurt kijk. van de mensenmassa's. Straks... Ja, ik, ik, ik, ik moet er een klein beetje om denken. Nou, zo stel. Ja, nou, dat vind, vind ik nog eens getuige van uh, Hart voor de zaak. Hart voor nou, ja, de krant. Ik ben, ik, ik, ik, ja, ik ben eigenaar. Dus, uh, oh, het is natuurlijk uh, hart voor je eigen weg, portemonnee. Ja. Ja, ja, juist. Ja. Oké, okay, maar je, het gebeurt nou, als jij nou een blinde darmontsteking krijgt, wat doe je dan? Heb ik pech. Ja? Ja, dan, dan, dan, dan moet ik het uitbesteden. Dus ja. naar een goede kennis bijvoorbeeld. Die, die rijdt af en toe voor mij. Als ja. ik, nou ja, dus één keer in het, in het jaar bijvoorbeeld. Maar ja, het is, uh, ik moet zeggen, ik ben de afgelopen tien, elf jaar nog niet ziek geweest. jaar, 12 ja. jaar En dan moet je ook echt omvallen. En dan, ja, uh, ja. ja. Okay. zelfs als vakantie. Hè, gaan zes dagen in de week door. Vakantie heb ik ook niet. Dus daar ga maar ga je, je nooit op. op vakantie, Jan? Ik ja, nooit op vakantie. Nee, ah, maar ik dan. Op, ik won... Nee, maar ik woon op een plekje dat is een vakantieplekje. Ach, dat is mooi. Ja, dat vind ja. ik fijn om te horen, want ik maakte me even dus al... zorgen. Ik heb een beetje vakantie nodig soms toch? Ja, overdag heb ik dus tijd. Oh ja. En dan. Dat de... alleen maar s'nachts. Oké. Okay. Nou, ik, ik, ik ben blij dat jij die krant bezorgt. Ja. Bij de bezorgers. Want ik was bezorgd. En uh, ik wens je nog een goede rit. Ja, dankjewel. En dan... Maar wat ik, wat ik wil zeggen, hè, van ja. mij hoeft er geen programma apart voor chauffeurs te komen, hoor. Oh, oké. Okay. Nee, echt niet, want uh, wat, wat jij doet, is, is, is uh, uit, uitstekend. Maar ik doe het natuurlijk eigenlijk ook alleen voor jullie. Ja, daarom. Dat is niet waar. Ik luister er altijd. <laughs> Goed. Nee, Jan, ik vind het fijn om te horen. En ik wens jou in ieder geval, als je straks klaar bent, een hele kleine mini vakantie. Oh, dat komt Van gevoeg. een paar uurtjes. daar <laughs> maar niet over in. Oké, doe ik dat niet. We hebben eerst een paar prachtige dagen, dus uh, wij gaan niet doen wel. Goed zo, dag Jan. Ja hoor, dag hoor. Hoi. Sim. Ja, hallo, goedemorgen met Siem. Hallo, waar zit je? Ik zit uh, bij Horen. Ach, dat moet ook gebeuren. Uh, Horen in Noord-Holland, hè? Ja, ja, ja. Ik, uh, ik ken het. En wat doe je daar? Ik zit in de, de vrachtwagen en ik ben op weg naar uh, Terneuzen. Oh, dat is nog best een pittig eentje. Ja, dat is een stukje weg, ja. Ja, en wat vervoer je vandaag? Uh, PVC-buizen. Ach ja, want, uh, want ook in, ook in, uh, in Zeeland hebben ze PVC-buizen nodig? Uiteraard, voor een rioleringbuizen. Ja, uh, ja weet, je, weet je dat ook altijd? Weet je ook altijd wat er gebeurt met het product wat je vervoert? Ja, ja, ik doe het al uh, iets van 25, 26 jaar. Maar altijd PVC-buizen. Altijd PVC-buizen, ja. Maar de ja, eten goed. ze PVC-buizen in Friesland? Uh, nou ja, in, in Zeeland bedoel je. <laughs> oh ja, sorry in Zeeland. <laughs> nee, ja. nee, nee, maakt niet uit, want ze gaan naar Zeeland op. En ze gaan naar Friesland op. <laughs> ja. Nou ja, dat zeggen wij ook wel eens. Het, uh, het blijft gewoon doorgaan, niet alleen een riolering uh, buizen. Maar ook uh, elektrabuizen, hemelwaterbuizen, uh, noem maar op. Maar is het dan zo'n slechte kwaliteit buizen dat je maar steeds weer nieuwe nodig hebt? Nee, nee, dat nee. Een nee, soort nee, oplosbare dat... buizen. Nee. nee, nee, de buizen zijn uitstekend wat dat betreft. Maar ja, dat is ook voor een uh, industrieterrein, uh, woonwijken die gerenoveerd worden wat de uh, riolering betreft. En uh, ja, noem maar op, uh, re renovatie van huizen komt weer nieuwe elektrabuizen in en uh, nieuwe hemelwater en, en noem maar op. Ja. Uh, het zijn buizen van ja, 63 centimeter in doorsnede tot uh, ja, 32, 16 millimeter, 19 millimeter. Dus het loopt alleen maar op wat dat betreft. Mag ik een hele domme vraag stellen? Jawel hoor. Waarom moeten die buizen midden in de nacht heen en weer gereden worden? Uh, ja. Ja, uh, wij uh, zijn, uh, nou ja, verplicht is het, uh, uh, ja, tussen twee haakjes is het allemaal hard. Maar wij zijn verplicht om op een gegeven moment om zeven uur op het werk te staan met uh, de PVC buizen. huis. Maar, de, maar de, kan je dan niet gewoon, als je dan zeg maar, um, uh, morgenochtend na de files om elf uur was vertrokken, of gisterenochtend na de files om elf uur, ja. dan zijn ze er toch ook straks voor zevenen? Ja, maar ja, ik heb gisteren ook een rit gedaan, hè. Oh ja, dit loopt eigenlijk een beetje achter de feiten aan dan. Ja, ja ik bedoel, ik, ga, ik ben gisterochtend dan iets later weggegaan. En dan ben je middags om vier uur. Ja, het legt er wel alles eens aan je, het verkeer en uh, het lossen. Uh, ja, het loopt ook wel eens tegen, niet altijd. Maar ja, je, die auto die moet elke dag rijden. Je kan niet zeggen van nou, dan ga ik hem elf uur maar weg de volgende dag. Want ja, dan uh, red je dat niet uh, wat financiële toestanden betreft. Ja, nee, maar ik bedoel, als je nou het helemaal in de basis omgooit, waardoor je altijd overdag rijdt in plaats van s'nachts? Nou, ik, ik rij liever s'nachts, om, de, om deze tijd, want dan is het toch lekker rustig. Ja, dat is ook waar, hè? dat moeten we helemaal okay. niet willen, al die vrachtwagens overdag nog weer erbij op de weg. Ja, dat kan je ja. lekker doorhalen, je, je moet je gemakkie, ik vind dat prettiger voor een ander. Je kent wel na, want het meeste transport gebeurt zowat s'nachts, s ja. ja. winkels en noem maar op dat dat komt ook, je hebt weinig uh, last van, uh, van files. Ja, heb je het, ook is, dat, ja dat het is. Dat Bert dan nou vraagt om uh, een speciaal uh, programma voor vrachtwagenwurst. tenminste een uurtje in die nacht. Ah, uh, ik, uh, ik vind het ook wel, wel leuk dat ze dan, uh, daarover praten. Want dan praat je over je eigen vak. Ja. Maar ik vind het ook wel leuk om uh, dingen van anderen te horen. Dat, ja. dat wisselt ook wel weleens dus af. Ja, nou, ik, uh, ik vind het truckersblokje nu al een groot succes hoor. <laughs> Nou, dan moet je dat erin halen ja, dat... om naar te luisteren. We doen gewoon een truckersblokje. Ergens, uh... Ik ga gewoon eens even in de luistercijfers kijken wanneer ik een dipje heb. En oh, dan doen we een ja. truckersblokje voortaan. Ja, ja, dat is eigenlijk uh, wel hartstikke ja. leuk hoor. Ja. Dat moet je zelf misschien ook wel. Maar we gaan nu wel afronden. Want anders dan is er straks geen bakker en geen nachtzuster meer die naar dit programma wil luisteren. En ik denk van ja, het gaat alleen oh. maar over. Uh... Oh, maar, maar moet je luisteren naar de bakker en de krantenbezorger. Die vindt dat ook leuk. Om te horen uh, hoe een chauffeur in elkaar steekt. Ja, nou, dat denk jij. Ja, maar, ja als, ik, als ik dat niet zeg. Een ander zegt dat niet. Maar in ieder geval. Je, ik vond het uh, wel leuk om je even gestroken te dus. hebben. Ja, het was helemaal insgelijks. En ik wens je nog een goede reis. Ja, dankjewel. Jij succes met je programma. Dankjewel. Dag Siem. Ja, doei doei. Doeg. Dick, Due to technical reasons. Oeh. Please try again. Oh, die is een, een luxe mevrouw die vertelt wanneer je verbinding wegvalt. Dat, is, dat, is, dat was Dick, die was onderweg van A naar B. Maar net op het moment dat hij dan eindelijk toe was aan zijn uh, Minute of Fame... in het, uh, het, bordje, het blokje voor Bert de Vrachtwagenchauffeur valt zijn verbinding weg. Rijdt hij net een tunnel in. Willem? Ja, goeie nacht. Zo, gezellig op de radio. Hè? Ja, hè? Ja, echt ook. Ja, maar dat denk ik iedere donderdagnacht ja dat klopt ook <laughs> wat uh, kan ik voor je doen nou ik heb, uh, ik ben chauffeur ja weliswaar nu vakantie met de carnaval oh. maar ja, je moet het goed doen, hè. Maar hoe ben je, maar, je verkleed dan? Uh, ik heb dan? eigenlijk een andere vraag. We hebben een uh, chauffeursprogramma op de Wereldomroep. En yeah. die is heel erg beroemd op de Wereldomroep. Omdat hij uh, heel veel informatie geeft over, uh, over de wegen in Europa. Ah. En uh, Wij horen daarop de files, de politiecontroles... De, de, de, uh, de, de eventuele uh, uh, uh, wegopbrekingen en dat soort dingen allemaal. En dan kun je daar rekening houden met je, met je normale rit. En dat is wat Bert bedoelt. Hij wil dat ja, graag dat wil Oh. Maar hij, ja, wij krijgen twee keer per dag op de Nederlandse radio uh, verkeersinformatie, dus yeah. <laughs> dat is eigenlijk al niet meer nodig. Ja. Maar ja. ik had eigenlijk een andere vraag. Ja. En dat is de volgende. Wij zitten internationaal natuurlijk te rijden. In Italië, Spanje, ga zo maar door. En dan is die wereldomroep met twee uur per dag eigenlijk best wel een beetje weinig. Ja. En dan vraag ik mij af waarom wij altijd nog moeten gaan uitzenden op deze manier. En waarom doen we dat niet digitaal? Want als ik een uh, tv aanzet, dan zie ik een zender uh, een, een die in verschillende landen uitzendt. En ja. in verschillende talen. Dus ja. een zender gaat dan... Meerdere, uh, ...meerdere geluidskanalen uitzenden. Waarom hebben wij ja. nog niet steeds een zender of een uh, satelliet die uh, digitaal uitzendt... ...en die we dan in onze auto's kunnen ontvangen? Oh, maar dat duurt niet zo lang meer. Nou, ik hoop dat het gisteren al is. Ja, nou, dat, dat redden we niet, denk ik. Maar het duurt niet lang meer. Nee, maar volgens mij heeft dat te maken met dat je de geluidskwaliteit dan niet de hele tijd... Uh, um, uh, hoog kunt houden, dus dat er dan dipjes in komen, waardoor het heel ergelijk wordt, omdat je af en toe wegvalt. Ja, dat zijn we gewend natuurlijk. Hè? Want als ik uh, ruzie met mijn baas krijg, dan zeg ik dat ik in een tunnel zit. Dus. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh. <laughs> dus met een radioprogramma werkt het ietsje anders. Maar het is, nee, maar volgens mij dat duurt niet lang meer. Maar dat. Uh, um... Uh, daar zijn al verschillende, verschillende vormen van geweest. En verschillende testen mee geweest. En verschillende... Uh, ja, er zijn allemaal uh, namen en mogelijkheden voor. Maar volgens mij zit het ja. er echt aan te komen. Maar dat is wel grappig. Ook in de radiowereld uh, zeggen mensen wel. Van, ja, hoe, lang, ja. hoe lang luisteren we eigenlijk gewoon nog naar de radio? Nou, eigenlijk helemaal niet meer zo lang natuurlijk. Want nee. als je op internet gaat kijken, krijg je duizenden stations over ja. de hele wereld. Heen. Dus het wordt eigenlijk, zodra jij een, een uh, hele goede internetontvangst in je auto hebt... Dan heb ik ook radio 1. Ja, ja. ja dat, dat is correct. Ja. Ja. En dan, krijgen we, dan uh, komt er een uh, voor, voor ons, de medewerkers bij de radio, een revolutie. Want dan, uh, ja. dan, uh, dan krijgt Bert zijn eigen zender en dan gaan alle chauffeurs naar bed luisteren. Oké, okay. ja. dus Bert niet van de auto te stappen in een geval. Nee, dan is het dat dat een hele nieuwe carrière voor Bert. Dat ja. wordt uh, Bert FM wordt het dan. Alleen heet het dan weer geen FM. Nou ja, goed. Lang verhaal kort. Ja, nou ja dat, dat is wat ik voor je kan. Zeg Willem, ik heb nog even een vraag aan jou. Ja. Uh, de eerste vraag was: uh, je hebt vrij nu vanwege carnaval, hoe ben je verkleed? Uh, pyjama. <laughs> Okay. Je bent verkleed als uh, trucker op vakantie midden in de nacht. Okay. Ja. En uh, de andere vraag is, is het nou uh, waar dat truckers het leuk vinden om Henk Wijn gaat te horen? Oh, alsjeblieft. Maar niet zoveel straf, hè? Nee, nee. Henk Wijngaard is een uh, binnenland chauffeur geweest die ja. uh, liedjes is gaan zingen. Ja. Oh, het is mijn genre, helemaal niet hoor. Oh. Maar je mag voor mij rustig met de vlam in de pijp nog even draaien. Ja, zet vind je het wel goed? Ja, dan zal ik hem wel even uitzetten. Nou, dan zet je hem even, ik kijk even hoe lang die duurt. Oh, ja, oh, exact drie in... minuut in, 26. Uh, het, wat zei je? is drie minuten 26, geloof ik. Ja, ietsje korter nog. Dus als okay. je hem over drie minuten 26 ja. weer aanzet, ben je veilig. Ja, daar gaan we nog wel halen. Ja. Oké. Okay. Nou, Willem, maar, goede maar reis? Oh, nou, goede anders. reis. Jij, Jij zei net nog van, uh, ja. van waarom rijden jullie altijd s'nachts en niet ja. overdag? Ja. Maar als die vrachtwagens op de weg zitten, uh, in de nacht scheelt dat overdag file. En de andere kant is dat die vrachtwagen het magazijn is voor uh, die bouwondernemers die die uh, rioleringsbuizen neerleggen. Oh ja, tuurlijk. Dus het reidende magazijn. Oh. Vroeger was dat zo. Hè. Zoals uh, de firma, zo, uh, een grote, grote uh, nou, zeg maar Philips, hè. dat was een bedrijf dat heel veel gebouwen had. En dat is allemaal weggegooid geld. Uh, uh, autobedrijven die, die zetten treinen op het spoor. En dat zijn de magazijnen van hun. Just in time noemen wij dat. Oh. En dan moeten die uh, voertuigen moeten precies op tijd aankomen. Dan wordt het gelost en wordt het gelijk aan de lopende band verwerkt. Ik, uh, ik ben blij dat ik je nog even sprak, uh, Willem. Ik sluit met jou het bedblokje <laughs> met je af. logistiek, ja. ja. Oké. Okay. Tot de Fijne volgende nacht keer. Ja. <laughs> Dag. Dag. Nou, voor de truckers die het fijn vinden en de anderen, zet het maar eventjes uh, drie minuten uit. Dus Henk wijngaard. Met de vlam. In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 En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht. Even stap ik op een rustplaats langs die eindeloze baan. Hoeveel keer ik hier gestopt ben, ja dat weet alleen de maan. En de weekends die ik thuis ben, zal voor ons het einde zijn. Omdat ik zo lang van huis ben, lijkt ons leven een refrein.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 En via Twitter voegt uh, iemand uh, daar nog aan toe. Dat vind ik heel mooi. Legarde die uh, twittert. Tut voor Bert. En daarmee sluiten we het uh, vrachtwagenchauffeursblokje voor bed af. Maar de vrachtwagenchauffeurs zijn natuurlijk allemaal van harte welkom om te blijven luisteren. Nog een uur en een kwartier naar deze uitzending van uh, Nachtdienst. En ook daarna is Radio 1 natuurlijk het beluisteren meer dan waard. En um, dan kan iedereen, vrachtwagenchauffeurs of niet, gewoon blijven bellen naar 0800-1121 met uh, vragen of antwoorden. Ehm, um, even kijken hoor. Want ik weet... Oh ja, Kevin! Ja, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Kevin. Is dit uh, Kevin van de Lichten of is het een andere Kevin? Ja, dit is Kevin van de Lichten. Weer <laughs> om weer, Kevin van de Lichten, van de, van de, de, ja. was de Radio 1-beller. En ja, als je het over lichten hebt, heb je het natuurlijk ook over de hoogspanningsmarsen, toch? Ah, natuurlijk. Daar heb je ook verstand van. <laughs> nou, vertel. Uh, vertel. Nou, uh, waarom die hoogspanningsmasten door de lucht heen gaan, uh, heeft uh, onder andere met de kosten uh, te maken... ...omdat als ze door de grond heen gaan, dan is het uh, een paar keer zo duur. Ja, dat lijkt heel logisch natuurlijk. Ja, <laughs> maar ja. Dat, is het, uh, dat is het niet alleen. Het probleem is het bijvoorbeeld als er ook een uh, storing of iets is... ...en die kabel die loopt onder de grond door, dan kunnen ze er veel moeilijker bij. Ja, dat is natuurlijk ook onpraktisch. Maar waarom ja. is het dan op sommige plekken wel onder de grond? Uh, omdat het uh, daar waarschijnlijk uh, ja, vanwege het zicht... ...maar goed, dat is een beetje een slap excuus, excuus... Want... Overal zitten ze in het zicht. Ja. Ja. Maar ik weet, niet, ik weet niet of je wel eens onder een hoogspanningsmast hebt gestaan. Nee, niet regelmatig. Nou, en dan, dan moet je dus eens gaan staan als het, uh, als het regent. Ik, uh, ik heb namelijk vlakbij zo'n mast uh, gewoond. Ja. Niet dat er bij mij een draadje los is gaan zitten daardoor. Maar... Nee. Het, uh, hoe heet het het knettert, uh, behoorlijk. Uh, omdat er natuurlijk zoveel spanning doorheen gaat. Ja, maar de, bedoel je dat als je eronder staat dat je het hoort knetteren of dat je het ziet knetteren of dat je het voelt knetteren? ja, als dan het, het regent, dan hoor, je, dan hoor je echt gewoon die, die mast, hoor je gewoon gigantisch zoomen. Het wordt echt zo'n geluid als je er vlakbij staat. En ook nog oh. eens keer als dat in combinatie met vocht is. Dan, maar je uh, begrijpt dat ik me nu geroepen voel om een keer als het regent bij een hoogspanningsmask <laughs> te gaan staan. En dan sta ik ja. daar en dan denk ik, ja, het zoomt. Ja, het doet, nou ja, misschien... Uh... Hoe dat, kan je het geluid ook eens horen. Ik heb ja. dat geluid heel vaak gehoord omdat ik er ook onderdoor liep, dus bij mij is dat altijd een beetje blij van hangen, zeg maar. En um, ja, daarnaast is het natuurlijk niet alleen vanwege het geluid dat ze door de lucht heen gaan, maar nee. het heeft bijvoorbeeld ook te maken met, um, hoe heet dat nou, met, uh, als een kabel door de grond heen uh, loopt ja. en er zijn bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden en een kabel die wordt geraakt, dan is er ook weer een probleem. Ja. En ten tweede schijnt het zelfs nog zo te zijn... dat er ook niet gebouwd mag worden als er een hoogspanningskabel door de grond heen loopt. Omdat dat gevaar kan opleveren. Wat natuurlijk best wel logisch is. Ja, want... Um... Uh, ja, nou ja, als er wat gebeurt en er staat een woonwijk erop op en daarnaast ook nog eens een keer het probleem. Kijk, als we nu uh, door heel Nederland, ja ik vind zelf ook geen pannen hoor, maar als we door heel Nederland overal kabels door de grond heen gaan trekken, dan betekent dat er op sommige punten dus niet meer gebouwd mag worden. Oh ja. Dus... Omdat er dus een kabel door de grond heen loopt. Dus dan denken ze nu bij voorbaat al bij een bouwrijp weiland, van nou laten we in ieder geval de kabels er maar overheen doen in plaats van er onderdoor. Ja. Ja. Nou ja, en daarnaast ook, uh, ik heb uh, vroeger in, hoe uh, in Almere gewoond. En daar liepen de kabels. Die gaan ook over het water heen. En Er zijn ze zeg maar eilandjes waar dan die uh, pilaren zeg maar opstaan. Ja. En ja, als een kabel door het water heen moet, is ook een beetje lastig natuurlijk. Ja, dat lijkt me ook inderdaad op zo'n plek best wel het beste alternatief. Ja. Ja. Ja. Nou, dus duidelijk. Al, uh, ja. ja. zo zit eigenlijk een beetje de vork uh, in de kabel. <laughs> zo, zo, zo zit uh, stroom in de in de steel. Maar ja. um, uh, Kevin, verder alles goed met je? Ja, voor de rest alles best. Oh. Ja, ik, uh, ik geniet uh, nog altijd van je programma. Dus, uh, oh, gelukkig. En... Ja, ja nee, ik vind het echt helemaal geweldig. En heb je onlangs nog spannende dingen beleefd? Um... Ja, dan moet ik zo goed nadenken. Hoor. Nou, verzin maar wat, ik spreek je vast binnenkort wel dag, weer. Ik ja. beleef elke, elke dag spannende dingen, daar mag ik niet veel over zeggen. Joh, dus, oh? Oh. oh. <laughs> Goed. Nou, dan ga ik je volgende keer dan wel weer over ja, we horen. Uh, we Oké, okay, okay. dankjewel, Ekka Kevin. Ja, veel succes met je programma nog. Dankjewel. En uh, de groeten aan je producer. Zeker uh, de Polonaise man. Ja, dat, ik denk <laughs> dat hij dat begrijpt. Ja. Oké. Okay. Dat zal ik, ik uit, doen. Oké, okay, okay. doei. Hoi, hoi. Goedemorgen. Hoi. hoi. Hans. Ja, goeiedag. Hallo. Peperkamp. Dag, Hans Peperkamp. Ik wil even iets antwoorden geven aan de truckers... Uh... Uh, even zeggen dat het mogelijk is om uh, nu al digitaal te kijken aan uw programma over heel Europa is te ontvangen. En dat is uh, via de satelliet. Ik ben uh, tot een groep echte kampeerders. Je mag een praatje op de parkeerplaatsen of binnen het buitenland. Ja. En er wordt steeds meer gebruik gemaakt van uh, satellietontvangst. Maar er is ook mogelijk via een speciale bol om rijdend tot 100 km per uur om uw uh, programma te ontvangen door heel Europa. Oh. Wat uw programma is een radioprogramma. En die is vrij te ontvangen te noemen, een free-to-air. Dus door heel Europa is dat mogelijk. Daarnaast komt het 2020. Oh, maar wat, wacht even Hans, want hoe, hoe doen ze dat dan? Hoe moet Willem dat doen? Nou, er is gewoon, uh, als je je vakwagens ziet op een bekeerplaatsen, dan hebben ze gewoon een schoteltje. Ja. En die stellen ze af op de Astra. Ja. En dan zet je je programma op, dan zetten ook tv op en dan gaan ze Maar dan kunnen ze gewoon uw programma ontvangen. Alleen ze moeten even een schoteltje even afstellen. Nou, dat is niet zoveel probleem. Dus Daarnaast... moet Willem even een schoteltje kopen? Nou ja, het is een mogelijkheid om op parkeerplaatsen vooral voor de chauffeurs die eenzaam staan, bijvoorbeeld in Rusland. Ik heb kennis zien. die staan in Rusland uh, dagenlang omdat ze niet uh, af kunnen laden. Nou, ik vind het prettig om toch in Nederland te ontvangen, dat is ver weg, en toch dicht bij huis. Dus dat is tegenwoordig allemaal mogelijk als het, als het deze grapje, via een deze schelpje via een die uh, zowel 12 volt, 24 volt, als 32, volt aangesloten kan worden. En dat is gewoon mogelijk via een LZD-schermpje, via een schuldertje. Je hoeft maar een 45 centimeter daarbij, En die worden gewoon op uh, ja, uh, boven de kabine geplaatst of aan de zijkant van de, van de achteruitrijspiegel. Dat zijn allerlei mogelijkheden en dat gaat steeds meer een rol spelen. Daarnaast is er ook een nieuwe ontwikkeling en dat wordt ook steeds meer gebruikt door bussen campers. En, uh, om via, ook via de scholen, maar via een soort bol, er zitten, zal LMB's in, zal je niks zeggen, maar je automatisch, uh, blijft richten op de satelliet. Dus met de rijden, met 100 km per uur, kun je, uh, de satelliet blijven volgen. En uw radioprogramma, dat wordt helemaal rondgestraald via de satelliet, de OTA, door heel Europa, ik kan hier vol bereiken. Vanaf, zeg maar, van Engeland tot aan uh, Verre Rusland tot aan Japan toe. Dus dat zijn nieuwe ontwikkelingen. Oké. Okay. Inderdaad komt in 2013, komt de satellietradio, die al heel graag gevoerd is in Amerika. Daar is bijvoorbeeld een satelliet in een diermaat, dat is het laatste uh, gedeelte, die over heel Amerika de hoogzaal trucjesmuziek uitzendt. Dus dat zijn allemaal mogelijk Kijk. die er allemaal aankomen. Ja, maar dat gaan dus dat... we niet zeggen, want dan gaan al die vraagwagenschauffeurs daar naar luisteren en ik wil ze gaan Nee, even nee, houden. maar uw radioprogramma is ontzettend geliefd ja is wel binnen- en buitenland radio 1. Dus oh. dat heeft u weinig concurrentie. Oh. Maar het is niet meer zo binnen, dat ze binnen de landschaps van Nederland alleen maar uw programma ontvangen. ontvangen Want ik gebruik via vakanties zet ik ook even mijn schootje op. En dan kan ik ook s'nachts uw radio-programma. Alleen, ik kan niet terugbellen, omdat 0800 nummer... <laughs> ja, dat doet het niet, hè? Nee, nee ja, ik, dat is onhandig. Maar nee. ik heb een mooie website, en dat, ik wil een normaal reclame, maar die heb ik zelf ook. Dat kunnen ze bekijken, die vrachtwagenchauffeurs, hoe het precies zit. Als je gaat naar ww -punt, ja zelf op zijn Engels, S-E-L-F. Ja. Koppeltekentjes, dus dat is een mintekentje. Ja. S-A-T. Ja. Yeah. Punt com. Oh, dat is dat nog een makkelijke site plan, ook. heb het zelf veel gebruikt, maar ook de bol, die geeft okay. de stap per omschrijving. En die wordt steeds meer gebruikt. Die kun je gewoon bij betere campingzaken, heel eh, tolkende zaken, kun je even te lopen, laten monteren. En dat is ook okay. een nieuwe ontwikkeling. Dankjewel je wel. Maar de satellietradio komt eraan, die wordt ja. een beetje 2013, ja. die gaat hier een enorme rol spelen. En dat heeft natuurlijk weer te maken met providers, met uh, kostenaspect. maar de vrachtwagenchauffeurs kunnen door heel Europa, zowel stilstaand ja. als rijdend, ja. ook bussen maken er steeds meer gebruik van, ook campers, dat is op de 700 klimaat per uur nog uh, uw programma ontvangen. Nou, ik, uh, ik denk dat Willem er blij mee is. Ik heb uh, daarnaast heb ik nog eventjes over de hoogspanning. Ja. Laten nou, zetten enorm veel ook, uiteraard 380.000 volt op. Maar dat is niet werk, het is de amperage oh. die, die, die, die, die het probleem kan opleveren. Want de kamer wordt natuurlijk aardig warm. Alleen, het is de, dat is een wel, het is de transformator. Die kan dus de spanning optransformeren. Die krijgt vanaf de centrale een 3000 volt. En die kan die optransformeren naar 380.000. Maar we krijgen hier dat de, de amperage en de weerstand zegt omgekeerd evenredig verhouding. Dat wil zeggen, als de spanning op wordt gewaardeerd, dan gaat de amperage naar beneden toe. En dan gaat weer op een grieëntonsmaten, dat wordt het weer, op een andere manier wordt het naar een lagerwaarde geniveleerd. Dus dan gaat de spanning naar beneden toe, maar die amperage gaat weer hoger. Dat heeft te maken met de wet van OOM. Spanning is gelijk aan amperage mal weerstand. En dat is een beetje de verhouding dat de veel speelt. Dus het is niet eventjes zo, dat is 83.000 volt. Alleen niet over de grond kunnen leggen, want dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Oh ja. Daarnaast is het ook natuurlijk moeilijk om uh, voor te isoleren. Dus dat zal allemaal ook een enorm praktische probleem geven. Uh, dat was ook een ja. beetje inderdaad de vraag van Henk. Nou, dan ja. heb ik, kan ik nog een vraag stellen? Uh, nou, vooruit. Nou, uh, uh, over uh, windmolenergie. Nou, ik hou er tegen wat? Windmolens. Ja, windmolenergie. Ja. Er wordt zoveel onzin over verteld. Het is oh. nou zo dat uh, door de leegstand in Nederland, kijk maar om je heen, er zijn enorm veel kantoorgebouwen, fabriekstrijden, uh, uh, garages en granswoord, die leegstaan door de economische recessie. Dus er wordt geen stroom verbruikt. Nou, net zoals dat voor, uh, vorig jaar in de Gaullanden, dat de energiemaatschappijen, de overtollige stroom die wij niet afnemen, doordat door, door we net zijn met energie, die wordt doorverkocht, geëxporteerd naar het buitenland tegen hoge prijzen. Kijk, dat vind ik die komt. Ik zie dat wij ergens worden belazend. Ja? Ja. Kijk, en dat, en dat vind ik een, een, een verkeerde beeldvorming. Ik had een heel stuk over geschreven, ook via Radio 1. Ja. Als je naar Google gaat, en je tikt mijn naam in, Hans Ja. dan gaat die komt je uit Nederland, exporteert nu ook elektriciteit naar het buitenland toe. Ja. Er staat ook heel stuk over over windmolens. En maar Hans, 1, ik moet je nu stukken. even naar je vraag duwen. Zeg Je had uiteindelijk een vraag. Dus dan ja, moet ik... Het gaat over de, de, waar, de, waarom wij burgers elke keer belast worden. Omdat de situatie heel anders is. Duitsland heeft enorm veel windenergie. Uh, er zijn ontzettend duizenden windmolens. Er is vorig jaar een situatie geweest dat bijna heel Duitse net werd over, opgeblazen. Omdat die windmolens zoveel elektriciteit uh, produceren dat ze diverse centrales hebben moeten uitschakelen. Daarnaast is de effectieve waarde van windmolenergie vrij laag. Want je bent toch afhankelijk van het aantal windslap... Ja. Geef ik, uh, maar sorry, die sorry, sorry, sorry, Hans, maar wat is nu je vraag? Nou, waarom uh, geef ik uh, wij nog steeds meer windmolens hebben... terwijl de vraag naar energie in Nederland vrij veel lager wordt... omdat ze een overschot hebben aan energie... en die wordt uh, duur doorverkocht naar het buitenland. Okay. Dus dan zeg ik, waarom gaan ze onze energieprijzen dan niet nevelieren... dat iedereen... Ik zijn, zijn en energie, energie kan opgaan. Ik ga mijn best doen om een beantwoord te krijgen, maar ik moet nu ophangen, want ik moet ja. door naar een volgende bellen. Nou, dat was mijn vraag. Nou, gewoon op. Ja, nee, dit, dit is duidelijk en die boodschap is in ieder geval overgekomen, want die wilde je graag nog even duidelijk Google, maken. En ik heb mijn naam. Ja, Hans, Hans, Hans Peperkamp. Een ja. Uh, een uh, artikel okay. daarover. Ja, dankjewel. Graag gedaan, Tot de volgende wel. keer. Dag. Jo, dag. Frederik. Ja, daar. Ik hoor net dat het wel mogelijk is om vanuit het buitenland naar de nachtzuster te bellen. Ja hoor, al, al lang. Ik, uh, ik, ik luister al de hele tijd. Maar uh, het, is, uh, het is inderdaad heel makkelijk mogelijk. Maar uh, het is niet mogelijk als je in een vrachtwagen rijdt of op de, in de auto. Want uh, je hebt, uh, uh, je, normaal heb je een auto uh, die je aan de computer hebt. Ja. En dan heb je gewoon een normaal radiootje, dat ziet er als een radiootje uit. Je, kan je ook UKW op ontvangen en dergelijke. Dus golf FM. En uh, ook je eigen zendetje van de router. Net zoals je, wanneer je met de laptop werkt. Niet? Begrijp je? Ja, yeah, yeah. ja. Nou, zo werkt dat. Uh, dus dat werkt niet op, op een satellietantenne bijvoorbeeld. Oké. Okay dus uh, je, je hebt wel degelijk een kabel of telefoonaansluiting nodig uh, om uh, met het internet uh, in je huis te komen en dan kun je thuis kun je dat ontvangen en ik, ik heb zo'n radio al dus. en uh, je krijgt zorg zo'n je vijfduizend zenders op ik, zal, ik kan iedere iedere kleine zender in in Nederland kan ik kan ik uitkiezen dat is uh, uh, heel makkelijk. Maar ja, goed, dat, dat komt bij jullie ook toch wel. Ah, gelukkig. Want waar maar, zit je uh, nu? is andere zaak. Uh, Sorry, Frederik. Kabels, Frederik. Is, Frederik. Frederik. Simpel. Hallo. Hallo. Ja. Hilversum aan het buitenland. Waar zit je nu? Ik zit uh, in Zwitserland. Oh ja, dat is leuk om even te weten. Ja, ik ben ja. al sinds 1969 hier. Oh. Nou, yeah. dat gaat in nog in... Vloeiend Nederlands. Ja, we, hebben, we hebben nog uh, zo'n één minuut nu op de teller voordat we naar het nieuws gaan. Dus uh, je had ja. nog iets over de elektriciteit? Ja, dat uh, was heel kort. Ja? Uh, uh, heel uh, Europa is aan elkaar geknopt in een ringleidingverband met 420.000 uh, uh, volt. Uh, om dat in de grond te stoppen. Uh, dat is... Teen ja. duur, maar het is helemaal niet onmogelijk en of het nou in het water ligt, want er zijn oceaankabels en dergelijke, dat gaat allemaal. Het is, het is puur een vraag van de economie. Verder niet. Oké. Okay. En uh, in Nederland hebben ze voor de lagere spanningen is er uh, 10 en 36 kilovolt. En dat doen ze. Kijk maar, heel Amsterdam en Rotterdam en, en al die grote steden en ook in, in, in, in Arnhem in de middelgrote steden en zo. Dat is allemaal ondergronds. Dankjewel Frederik. Ja? Ja. Okay? Tot de volgende keer weer. Tot de volgende keer. Ik kijk oh. in dat spul. <laughs> kijk, nou, dat is, was dan ook kort maar krachtig. Dankjewel ja, daarvoor. Ik, hè? Uh, ik uh, heb heel graag naar je geluisterd en uh, tot de volgende keer weer. Tot de volgende keer, dag.